Alice met het NOS-journaal. In Engeland wordt euthanasie voor terminale patiënten legaal. Een meerderheid van het Britse lagerhuis heeft ermee ingestemd. Het voorstel gaat nu naar het hogerhuis. Met dat voorstel krijgen volwassen Britten... die minder dan zes maanden te leven hebben recht op euthanasie. Wel is er eerst goedkeuring nodig van twee artsen... een psychiater, maatschappelijk werker en een advocaat. De wet wordt van kracht in Engeland en Wales... In Noord-Ierland en Schotland vindt een aparte stemming plaats over de kwestie. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 12 overleden... naar een zware voedselvergiftiging. Zeven andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. In het onderzoek naar de oorsprong van de voedselvergiftiging... zijn twee slagerijen in de buurt van Lille gesloten. Zes kinderen zouden vlees hebben gegeten... dat afkomstig was uit deze twee slagerijen. Of dat vlees ook echt de bron was is nog niet duidelijk. De verwachting is dat daar begin volgende week meer over bekend wordt. Vanwege de voorspelde hitte dit weekend zijn nog meer evenementen afgelast. Organisatoren willen bezoekers niet blootstellen aan de hoge temperaturen... die kunnen oplopen tot zo'n 35 graden. In Groningen gaat een herdenkingsfiets toch niet door... en in Overijssel zijn meerdere sportevenementen, waaronder een triathlon, afgelast. Evenementen die wel doorgaan hebben vaak een aangepast programma... en ook speciale maatregelen, bijvoorbeeld een extra watertappunt. De politie heeft wapens, explosieven en munitie gevonden... in een woning in Welre in Limburg. Woensdag werd de bewoner na een urenlange onderhandelingen opgepakt. Volgens de politie was er sprake van een dreigende situatie. De man zou verward zijn geweest. De politie heeft de wapens en munitie in beslag genomen. Er wordt nog gekeken of die mogelijk verband houden met andere zaken. Beam! Het weer vanavond blijft het nog lang warm. De temperatuur daalt vannacht naar rond de 15 graden. Morgen opnieuw zomers. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de voorbereidingen voor de afsluiting van de A10... staat er nu al file op de A4. Den Haag-Amsterdam, bij knap het ja. Hoeven door. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Dankjewel Helene. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Oh. 105! Johan Boots. Samen met uh, Max van Vulpen en ook onze sidekick uh, Martijn is erbij. Goedenavond.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 I'm Nature rise, she's five foot two, it'll light blue eyes. You feel like a kid in a candy store. We're much more than what you're bargaining for. Ja, want toen was de platen neemt... Ik, uh, ik zit een beetje te in Nederland. Slechte, slechte coach... Uh, slash uh, radiomanager op dit moment. Ho, ho, ho, we hebben hier een coach in de studio, hè? Ja, die, ja dat is de echte coach. Maar Coach. al komen nog steeds in de house. In het begin van het tweede uur... Turn-up We Boots. Nog tot negen uur zijn we van de kant. Hier op Haarlem 105 met... Turn-up of Base kneiters, podiumparels... Een mini-megamix die eraan komt, maar... First things first, podiumparels... is er straks als eerst rond kwart over acht met... Muziek van Nederlandse artiesten die gaan optreden op een podium hier in de omgeving... wat ik nog nooit eerder in Podium onder de aandacht heb gebracht. Dus Nederlandstalig? Oei, oei, oei. Eén van waar dat je in één keer... Ja, het is helemaal Nederlandstalig, het hele agenda. De hele Podium is vandaag gericht op Nederlandstalige artiesten. Oké. Okay. Goed, ja. Maar goed, soms kan het een keer misgaan, hè? Ja, ja, ja, dan lag gewoon weer god. Verder op gaan we denken van dan met, die pestzootje. met die kan dat dat is een pestsootje. Met je pestpleuren krukken, dingen. Zo stalige dingen, zeg ik. Nou ja goed, misschien de volgende <lacht> keer weer Turn up voor We hebben alles weer wel een keer in podiumparels al voorbij horen komen. Terwijl de rubriek zelf nog niet eens zo heel lang draait. Uh, als het niet korter is, als, als het niet langer is, is het zo'n uh, halfjaartje ongeveer dat we nu dit, dit nu doen op de radio. Ja, maar goed, mensen zijn nog steeds aan het wennen. En mocht je feedback hebben of zeggen van ik weet het zelf ook nog wat leuks, laat het dan weten. Studio het haarlem 105.nl. We gaan nu verder met Rocco Granata. Oh, Marina Nou zeg maar Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto spossare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto spostare, o oh, mia bella mora, non no, mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no, oh mia bella mora. Non mi lasciare non mi devi rovinare oh no no no no no Met Podiumpaarels. Podium op Haarlem 105. Ik kreeg een vraag binnen. Max, je hebt wel eens het patronaat gehad in Podiumpaarels. Je hebt veel wel eens gehad hier in de buurt in Podiumpaarels. Maar je hebt nog nooit iets genoemd wat in Caprera is. Openluchttheater Caprera hier in de omgeving. Heb je daar nog nooit nee. aandacht aan besteed aan de Caprera? Maar dat is zeker. Nou goed, dat, we hebben natuurlijk wel wat mindere tijden gehad. Dat het wat minder. Ja minder weer. Minder weer is er zo. Regen, maar het is nu zomers. En ik kan wel eventjes van stapel gaan met twee evenementen die hier binnenkort in Caprera plaatsvinden. Ik dacht, heel veel is al uitverkocht. Maar er zijn een paar dingen, en ook van echt van grote artiesten van Nederlandse bodem, die, waar je gewoon nog naartoe kunt. Zaterdag 2 augustus, om half vier middags is het tijd voor Turfy Gang in Caprera. Een studentenpopgroep uit Maarsen, die helemaal niet de intentie had om bekend te worden. In 2021 begonnen ze met muziek maken... Maar ze wilden dat op hun Sonos-systeem afspelen. Uh, dat wilden ze op hun Sonos-systeem hun muziek afspelen. Maar daarvoor moest het eerst op Spotify gezet worden. Oh. Dus zij dat allemaal regelen en maar doen. En denken van ja, nou ja, dan staat het in elk geval Spotify. Kunnen wij het afspelen? Maar wat ze zich niet realiseerden... was dat heel veel mensen meer het toen ook konden afspelen. En dat werd massaal gedaan. Hun nummers werden hits. En op elk studentenfeestje worden hun platen wel gedraaid. En dat kan je begrijpen... Als je ze hoort, ze klinken zo. Oké. Ik ga er ik die ken ik wel. Waar ze dus begonnen met het online zetten van hun muziek speciaal voor zichzelf. We zijn het nu dus alle ladies die Turfy Gang willen. En dat kunnen ze ook. Ze kunnen ze zien op zaterdag 2 augustus vanaf half 4 s middags in Openluchttheater Caprera. Hopen is op net zo goed weer als dit weekend. Of ja, dit weekend wordt het wel heel warm. Misschien dan net iets koeler. En dat je dan lekker naar ze kunt gaan luisteren. Voor de mensen die meeschrijven, Max, hoe heet deze formatie ook alweer? Deze formatie heet Turfy Gang. Turfy Gang. En de, de tweede, Max, De tweede podiumparel is van een artiest. Ja, uh, je moet wel echt onder een enorme steen, onder een kei geleefd hebben. als je deze man niet kent. We gaan mm -hmm. naar zaterdag 9 augustus, maar blijven wel in Caprera. voor een concert dat om half negen s'avonds begint van niemand minder dan Nielsson. Oh, kijk, terecht. De man uh, werkte samen met grote artiesten. Heeft eigenlijk geen introductie nodig, maar laat hem toch maar geven. Ik voel me sexy als ik dan. Ik zie als ik dans en... Voor alle leeftijden, hè, dit nummer. Zeker. Dit nummer maakte hij voor de Olympische Spelen in 2016. Alsof het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd Kom hoog. hoog, hoogste versnelling. Jongen met dromen in vogelvlucht. Een liedje over Joost Klein. Kijk daar gaat Joost. Met de wind in zijn rug. Want ik wil niet dat je hoort. Lied kooi heet hij hè? Ja, dik een diamant in aan de Apple. Ik zou believen voor je zijn. Je voelt het ook, ik weet het zeker. Kijk nou eens goed, hij staat jou niet. Ik sta jou bent. Dit laatste nummer maakte hij samen met Yuki Kempeze... en andere boys van Cross Cross Amsterdam. Ik sta jou beter was dit. En het aardige is dat ik deze man zelf een keer heb gezien... in Openlucht Seate Caprera. Eerder trad hij op in een concert in een bosrijke omgeving natuurlijk. We zijn er wel eens geweest denk ik als je deze zender luistert. Ze hadden daar overigens toen ik daar was... heerlijke hout overgemaakte pizza's. Oh, dat, dat was altijd lekker. lekker. Dat was altijd lekker was dat. En uh, het mooie was dat het een concert was niet alleen van Nielsen... want ook Maan trad op. Een aantal weken geleden was Maan trouwens hier op de radio te horen... Met, bij uh, Ico Letcherd in Haarlem vandaag om nee. over haar uh, tour te praten... die inmiddels al is geweest. Oh. Je kan het nog terugluisteren in de podcast van Haarlem 105. We dwalen af, ik weet het. Maar het mooie was op dat concert waar dus Nilsson en Maan optraden... kwam het na het gedeelte waarop Maan optrad... Maan nog even mijn kant op om mij en uh, mijn ouders en mijn broertje... de hand te, te schudden omdat oh. ze vond dat wij zo goed meedansten... En ze zei, kom als je wil ook naar mijn clubtour in 2020. Oh, dat maar, was wel aardig. Maar ja, dat was natuurlijk 2020, dat uh, ging allemaal omdonderen. Want het was uh, de coronatijd natuurlijk die toen aanbrak. En uh, ze wat de hele clubtour in duigen liet vallen. En heb je daar inmiddels alweer heraanspraak op gedaan? Want ik vind mm. wel dat je dat uh, met terugwerkende kracht nog even kan regelen. We, we kunnen nee. maar even bellen, toch? Ja, dat is wel even bellen. Nee, nou ja, als, als Ico misschien wat, uh, als Ico meeluistert. Die heeft maanden in de uitzending gehad. Die heeft dat voor elkaar gekregen dan uh, misschien, weet je. Ik, ik, ik, maar ik heb daar inderdaad zelf geen aanspraak op gedaan. Nee. Nou, goed. Um, was dat hem voor zover, Max? Was dit, was dit de, de, de, de podiumpaal? Dit was de podiumpaarrel. Misschien de volgende keer iets van een ander podium. Heb je zelf een podiumparel? Apenstaartje Tour de max 06 op Instagram of mail mvanp van Apenstaartje 105.nl We blijven in Nederland. We blijven op Nederlandse bodem. Want Martijn, wie zag jij vanmiddag zitten? Nou ja, we zaten lekker in het zonnetje. Uh, en ik liep door de stad. En toen zag ik uh, Joshua Nolet. Ja, gezellig. Uh... Joshua Nolet, die kennen we natuurlijk als zanger van. Oh, vond is ja special. En laten we dit nou net hier draaien op Harlemond 5... met een, een echte volgen, tropische barbecue plaat. Dit is het zomerse Down for Love. Ik weet dat het Quiero verte como tú te ves. Come in, you come, come in, you are. Y quiero verme como tú me ves. With you, I'm at my best. Y quiero verte como tú te ves. Come in, you come, come in, you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 ...van dit weer mensen. Het is ongelooflijk. Moosie en uh, hot and juicy met Horny bij Turn Up The Boat. Ik heb het weerbericht voor je. Het wordt vanavond geleidelijk minder bewolkt, maar het blijft droog in Haarlem. Dat mag je ook wel verwachten, hoewel mijn rug is niet zo droog. Maar dat even terzijde. Uh, vannacht kolt het af tot rond de 15 graden. En de wind is zwak. Windkracht 2. Morgenochtend wordt het geleidelijk zonniger. En over de hele dag heen wordt het zo rond de 28 tot 31 graden. Nee, niet. Nou, dat wordt lekker. Uh, kennen jullie deze nog van lang geleden? De rode schoentjes. Zeker, Johan. Ja, ja. klein stukje. Booming support. En dat klopt ongeveer zo. Dat was toch wel een beetje... Ja, de, de, de... echt een luistertip. Er is een hele podcastaflevering verschenen over dit liedje. Meen je niet. Uh, en daarin uh, legt Roland Molendijk precies uit hoe dit nummer helemaal gemaakt is. En hoe het eigenlijk gewoon... Uh, het eerste beste geklooi was op een spelertje, een app apparatuur-DJ-setje... waarvan ze zelf ook geen idee hadden wat ze ermee moesten en hoe het werkte allemaal. Het uh, een Akai DR4, dat was ja. een harddisk recorder. En ze hadden maar vier sporen, weet ik nog, van Ronald. Dat had, ja. Hij heeft het een keer verteld in Rotterdam, toen ik hem tegenkwam ook. Dus het grappig dat jij erover begint. Maar ook in een podcast kan iedereen het horen. En je hoort daar als bonus ook het verhaal van de parodie op dit nummer. De Knappe kaplaarsen, de laarsje van uh, Dingetje. Van Dingetje inderdaad. Maar er is nog een alternatief en uh, die zit echt wel een beetje ja, aansluitend op de rode schoentjes. Namelijk de feedlickers. die gaan we nu ook even horen hier bij Haarlem 105, turn op de boot. Een speciaal nummer, volgens mij, nou, wordt dat nummer amper of nooit gedraaid. Maar wij gaan hem draaien, de feedlickers en de schoentjes. Stuk gedanste schoentjes. Stukgedanste schoentjes. Stukgedanst. Stukgedanst? Wat vertel je me nou, ouwe vrouw? Ja? Is het raadsel van de stuk de schoentjes? De rode schoentjes. Stuk gedanst, Niets is zo erg voor. De rode schoentjes. You stick ontjes. Nieuw terug, hè, Max? Ja, dat ta tam. De Rode schoentjes. De rode scho De rode scho schacht. Schacht. Het klinkt alsof ze het ergens van gejat hadden, hebben uit een uh, heel oud liedje, waar dan dat tam, tam, tam, ja. tam, tam, tam. tam. Ik en dat gelijk... daar dan weer een hele andere tekst overheen zit. Een beetje net als met uh, We Know Speak Americano, weet je Dat het ook uit de jaren 50 komt of Heeft dat wat van weg. Ik moet ja. gelijk denken aan, weet ik veel wat, dat je lekker uit eten bent geweest of zo. En dan ergens over een straat loopt in een van een mooi warm zonnetje En dan, dan hoor je iets. dat melodietje, dat tam, tam, ja. tam, tam, tam, tam. Dat je langs een oude dansschool loopt, hè, bijvoorbeeld. En dat je dan naar binnen loopt en mensen de tango zien dansen. Dan denk je, ja. doe gewoon mee. ja. Nou dat je, ja, dat, dat, je dat gevoel kreeg ik ook bij dit nummer, ja. Dat. De schoentjes ja. <laughs> stuk dansen, ja. Stuk gedanst de schoentjes. En wie was er ook alweer de uitvoerende hiervan? De, de uitvoerende waren de feedlickers. De feedlickers, <laughs> ja. Is. Nou ja. Het, ja. kan, het, kan, het moet maar een hobby van je zijn. Hè? Kan, uh, ja. Precies. En Martin Gauwster wil dan zeggen, niet likken. Niet likken, niet likken, niet likken. Um, goed, nou, dat, laten we daar niet verder op ingaan, Max. Ik denk dat het <laughs> tijd is voor een lekkere Turn up the base knijten. Vinden, vinden we het ook niet? We hadden nog niet genoeg gedraaid. Zo is het. Dit is een van uh, Tony Scott en Gangster Boogie 2.0. En dan natuurlijk de speciale Turn up the Boat Mega Remix. Ain't it good to you? Are you well? Of course, I know you do. Adore it. There's the no reason the way we do. But it be a new to the seduction, but just surrender strength. I'm elating. Oh my God, what a feeling inside. You express the first to what it moves, screaming hysterically. total madness. You can also be victim, battle, don't laugh at us. Find the means to beat the odds. You're getting pulled from the And it's is working out, y'all. Sure. When you dance to this, call the gangsta boogie. Yeah. Uh. The gangsta boogie. When you dance in this, called the gangsta boogie. Oh yeah! Come on, against the gangsta boogie. Against the gangsta boogie. Again, again, and again, I'm delivering this, of course, it's essential evidence A production's a serious, what is the function of getting delirious Can I stop, not no entanglement, elaborated to this specimen Think of the leaving, the tempo I'm giving You keep surprising, but what I'm saying, reality Sometimes you can't give a me, it's comprehensible, it's my philosophy We can do this, show you like it, I'm coming Yeah, you know what to bring in, then all the possibilities that you have Is get along, now, keep moving and stand still like you're cute because you're dealing, because you're dealing, with this, it's called the Gangsta Boogie, yeah, the Gangsta Boogie, kick steady dancing to the dance, the Gangsta Boogie, come on, uh. the Gangsta Boogie, you're dealing, with this, the Gangsta Boogie, hit it, Hip hop gangster, what to say to me when I enter the party? Where the two of us are trooping, screaming ho, and speakers go blonde, the gangster bully, creating the dance tip. The way you like is the funky, I make it guts. Not a lot of admission, just behave, then you get admission. Hit the seat, I me a dance seat, commit to a climax, and DOS some more stuff. Like to give it chup, but uh, when you give it, you take it, use it in the right way. Started, did you just take him? Word up, and damage, and do it to the east, west, north, south posse. The game's the bugger. The game's the bugger. Auw. Auw. Precies hetzelfde, Max. Uh, everybody, everybody hoorden we erin. In, de, in deze plaat van Tony Scott. Uh, maar we hoorden ook nog deze. Ja, van Tears for Fears. Tears for Fears en change en we hoorden, tenminste, ik meende ook nog uh, daar ook nog een klein stukje van. Ja, maar te horen. weet je, als je dat dingetje van Tears for Fears pakt en dat Gadda up, dat kan perfect over elkaar heen. Ik denk niet dat het precies hetzelfde BPM, hetzelfde beats per minuut heeft. Maar het past perfect bij elkaar. Het gaat een beetje om het idee natuurlijk. Ja. Ja, ja. Nou, in ieder geval, uh, het was een fijne plaat. En eentje uh, die we ook niet uh, heel vaak draaien. Maar goed, uh, een speciale remix uh, ja, van Turn of The Boat. Allemaal natuurlijk. nummers waarvan je denkt van... Oh ja, daar hebben ze zich op laten inspireren. Tony Scott, gewoon uit Nederland. Absoluut. Stand by. Dan ik de Jami Highway uh, Met Kent Heat. Eh, onder het mond van, het is hier in de studio ook, Kent Heat. Uh, we niet hebben te ook doen. nog de KLF, als we het allemaal een beetje... En natuurlijk de Mega Mini Remix. De Mini Mega Mix. Dat dus. En wat zit er allemaal in, Max? In de Mini Mega Mix. Alleen maar zomerhits. DJ Crown gaat hem aan elkaar mixen. En dat wordt gewoon één groot feest. Maar ik ga niet al te veel verklappen. Wil je weten welke nummers er allemaal in zitten? Dan zou ik toch echt blijven luisteren naar Haarlem 105. Blijf luisteren naar Turn Up the Boots. Nog tot 9 uur zijn we bij je. Met nu Maya en die geweldige, lekkere plaat. like with a chimney on her ah! she's gonna look like with a chimney on her K-11, 3AM, Eternal. En uh, ja Max, jij zei dat al. Hè? Je hoorde daar nog een sampletje doorheen. Toch? Een sampletje? Ja. We hadden het over een ander nummer van de KLF. We hadden het over Justified and Ancient. En we vroegen ons af wie dat ook alweer zong. Dat was het. Nou, maar ik hoorde ik hier even... niet echt een sampletje doorheen. Wie was de zangeres bij Justified and Ancient van de KLF? Kijken of we antwoord krijgen. Muis stil. weet. GPT valt dood neer. Het valt dood neer. Het is dus niet te doen. Hij sprak, ja, ik heb hem ook beëindigd. KLF, zangeres. Um, uh, justified. Het, ik weet het, het zit op wat puntje van mijn tong. Komen we op terug, zullen we nee, dat zo nee, zeggen? Nee, nee of, uh... ik wil het nu weten, potverdikke me. Um, het was niet net <laughs> nee, die okay. uh, nog wat, maar het was die ander. Oké. Okay. Hij is aan het zoeken op. Demi uh, Wynette. Theme, ja, ah, tame je, je was net een wat sneller. Dankjewel Martijn. Het uh, is ook weer de wereld uitgeholpen. Daarom. Het is de tijd voor mensen. Turn up the boat. Megamix. En wat zit er allemaal voor lekkers in die mini-megamix? Alleen maar zomerhits, omdat het bloedheet wordt dit weekend. DJ Crown heeft hem in elkaar gedraaid, de Ben Liebrand van Haarlem omstreken. Ja. Achteraf hoor je de complete tracklist van wat er allemaal in zit. Maar ik zou zeggen, laat je verrassen en geniet! Turn up the boat. Mini-megamix hoor je hier op 105. Get it. Wat een uh, lekker mixje heb je meegebracht vandaag, joh? DJ Crown, die mag je bedanken, want nou. die heeft hem aan elkaar gemixt. Ja, maar goed, jij hebt hem natuurlijk wel uh, bij hem vandaag gehaald. Dus, ja, uh, ik heb hem bij hem vandaag gehaald. Voor dus, jou en DJ gezegd, Crown. Ik, ik heb gezegd, DJ Crown, dit gaan we uitzenden. Ja, dat zeker weten. DJ Crown. Grote buiging voor deze lekkere, ja, Mix. fijne remix. Wat is het lekker Eigenlijk niet eens nodig, maar laten we de tracklist toch maar even doornemen. Maar. We begonnen met een mashup, wat ja. gewoon een hit werd. In 2003, die Underdark Project. De Summer Jam 2003 is een mashup van het nummer de Fiesta van de Sun Club en de Summer Jam. En dan ben ik even kwijt van welke groep dat ook alweer was. Maakt voor het verhaal verder ook niet uit. De Sun Club. Ja, de tweede toch? nummer, dus het nummer Summer Jam. Dat was ehm, nog, uh... Ja, volgens mij, ja, dat was weer van iemand anders inderdaad. Ja, klopt. Ga maar uitzoeken, kom ja. we op terug. Daarna hadden we het nummer Put Your Hands Up For The Twight van Fred Le Grand. Mijn geboortejaar, 2006 komt dat nummer. Mm -hmm. En het mooie is dat Fred Le Grand, deze Nederlandse DJ, helemaal volledig ontevreden was over dat nummer. Over Put Your Hands Up For The Threat. Eigenlijk wilde hij hem helemaal niet uitbrengen. Maar iedereen zei, nou do, doe dat nou uh, in zijn omgeving. En toen dacht hij, nou laat ik het toch maar doen. En het en werd... Pukerig van de grootste hit die hij ooit had gescoord. Zeker. En wat hebben we gedanst hè Max? Wat hebben we gedanst? En we, we sloten we. de mix af met Get Get Down van Paul Johnson. En over twee weken, dat is het mooie nieuws... is er weer een nieuwe mini-mega-mix met Martijn. Nou, als je meekijkt, hebt gekeken op haarlem105.nl... slash haarlem105radio en dan de kijk-live-functie... dan zag je ons wel springen en losgaan. Want Martijn, jij was ook helemaal fan van deze mix. Zeker. Fantastisch. Zeker weten. En misschien de mensen duizen ook wel. Je weet het nooit. En op 89.9 en DAB plus. Johan Boots. En Max van Vulpen. Turn up the boats! Anderson Murphy. Oh. Dankjewel, En bring it back hier natuurlijk op 89,9. En ook hè, via de dampenant van DHB Plus, Harlem 105. Um, ik zie dat er iets gebeurt met uh, onze. Pingel. Die niet helemaal lekker gaat. Maar maakt niet uit, dan kunnen die er gewoon nog opnieuw inslepen. Um, dit was het weer voor deze week. Martijn, dankjewel uh, voor de bijdrage en de geestelijke support ook uh, voor Max... om uh, met mij een programma te maken. Heel graag gedaan. Dat heeft hij nodig. Zo nu en dan. Uh, Max, jij ook onwijs bedankt uh, voor, voor dit moment, zomaar maar zeggen. Geen enkel probleem, Johan. Het was weer een waar genoegen deze week. Mij, mij ook, ja. absoluut. Over twee weken zijn we er weer en straks hier nacht hier.